7 uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Er komen strengere pensioenregels. Daar zijn de regeringsfracties en oppositiepartijen D66, ChristUnie en SGP het overeens geworden. In de toekomst mogen pensioenfondsen als het slecht gaat niet meteen korten op pensioenen. Daar houden ouderen last van. Als het juist goed gaat, moeten fondsen hun reserves aanvullen. Dat is vooral gunstig voor jongeren.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 In de Randstad staan er files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij het knooppunt Hoeflaken 2 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de Avetweide Wormer 2. A15 Nijmegen richting Rotterdam bij knooppunt Gorkum 3 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europort tussen Pernis en Spijkenissen 4. A20 Hoek van Holland Gouda voor het knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. Door een ongeluk met meerdere auto's op de A27 Breda Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 6 kilometer. Tussen Noordloos en Lexmond is de linker reis ook dicht. Verkeer richting Utrecht kan voorlopig nog wel beter omrijden vanaf Knopend Gorkum via de A15 en de A2, dus via Knopend Del. Tot zover de verkeersinformatie.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 'Cause the players gonna play play play play play And the haters gonna hate hate hate hate hate, hate Baby, I'm just gonna shake shake shake shake shake I Shake it out, I shake it out And gonna break Break, break, break, break And the favor's gonna fake, fake, fake, fake, fake Baby, I'm just gonna shake Shake shake shake shake We'll oh,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 6.9 ZFM Opzij, zij opzij zij maar... zover zover ritme van ZFM Via via kabel op op